11 uur. Dit is Lieselot Thomas met het NL. Samenwerking moet toepassingen op gaan leveren die de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid bevorderen. Zo krijgt een bestuurder bijvoorbeeld een waarschuwing over de remweg, snelheid, ongevallen of wegwerkzaamheden. Er gaat ook geld naar een slim stoplicht dat continu reageert op aankomende voertuigen en fietsers. Zo zouden in de toekomst de automobilisten niet langer s'avonds laat op een leeg kruispunt voor rood hoeven te wachten. Het lukt uitzendorganisaties steeds slechter om Poolse arbeidsmigranten voor seizoensarbeid in Nederland te werven. Dat zeggen meerdere uitzendbedrijven tegen de NOS. De gemeente Westland, waar honderden ondernemers afhankelijk zijn van Poolse seizoensarbeiders, vreest voor de economische gevolgen als de Polen wegblijven. Elk jaar werken er meer dan 100.000 Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Onder meer in de glastuinbouw, de bolleteelt en bij aspergeboeren. Facebook overweegt gebruikers te waarschuwen voor nepnieuws... schrijft topman Mark Zuckerberg op zijn Facebookpagina. Sinds de uitslag van de presidentsverkiezingen van 8 november... is er discussie over de rol van Facebook en Google... bij het verspreiden van nepnieuws. Uit onderzoek van BuzzFeed News bleek deze week... dat gebruikers de laatste drie maanden van de verkiezingscampagne... vaker nepnieuws deelden dan berichten die wel klopten. Er werd ook vaker op nepnieuws gereageerd... Facebook overweegt om mensen in te zetten... die het waarheidsgehalte van berichten gaan controleren. Het weer bewolkt en vooral aan de kust wat regen. Het wordt 8 graden. Morgen wordt het onstuimig met bewolking, regen en veel wind. Het wordt dan wel iets warmer dan vandaag, een graad of 11. Dit was het... N ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Dit is mijn voorbereiding voor de wedstrijd. Oh, je, je moet, moet je een beetje losmaken. Je moet het golfterrein op. Ja precies. Ik hoop dat het droog is voor je. Nou, Goed, oké. dames en heren, dit is Goedemorgen Zandvoort. We zijn aan het belangst in het tweede uur. En tegenover ons zit een teleurgestelde Albert Korper. Denk ik. Want als ik de berichten van de Tweede Kamer moet geloven... en daar is wat ingepraat, bijgepraat en dergelijke... dan is er een ruime meerderheid voor de plaatsen van die windmolens hier voor de kust. Uh, dat is je daar nog niet gestemd, uit. maar uh, het ziet er naar uit dat als de stemming daar zal plaatsvinden volgende week, dat de meerderheid zal zeggen van, laat ze maar komen, die masten. Uh, ja, maar dat wisten we van tevoren al. Want de PvdA en VVD hebben een meerderheid in de, eerste, in de Tweede Kamer. En ze hebben en, steun van een paar antichristelijke partijen. Ja, en, en van GroenLinks, dus wat dat betreft. Uh, van GroenLinks Dat is op ook. zich geen verrassing, dat ze een meerderheid hebben. Maar? Uh, wat uh, mij erg teleurstelt is dat als ik mensen hoor reageren in het debat, dan denk ik: jullie hebben verdomme Die eens die rapporten gelezen. Nee, dat bedoel ik. Je moet je schamen, want daar betaal je dus heel veel geld. Daar krijg je heel veel geld voor om je daarin in te lezen. En er was één uitzondering, moet ik zeggen. Achters Mulder uh, had ze wel goed ingelezen, van, van de CDA. Maar alle anderen, die, en met name Bosman van de VVD, uh, die, die beweerden daar dingen die gewoon niet juist zijn. Dat, dat vind ik dus schandalig. En het, het blaadt elkaar na, het praat met elkaar mee, zonder daarop gechallenged te worden. Ja, dat vind ik triest. En daar ben ik heel teleurgesteld in. Dat kan ik me voorstellen. Maar, daarbij gezegd hè, want uh, het hoeft er niet verloren te dus, zijn, want de Eerste Kamer heeft ook nog een C in dit verhaal. Wanneer komt het in de Eerste Kamer? Uh, dat weten we volgende week. Zoals, <coughs> sorry, zoals je hebt gelezen of gehoord, uh, nee, Achters Mulder heeft een voortzetting algemeen overleg aangevraagd. Dat zal waarschijnlijk volgende week op de agenda komen. Er zal de week uitgesteld worden. Als er de week uitgesteld wordt, dan vindt er dus plaats begin december. Daar wil zij een motie in indienen. Die zal een week later weer in stemming gebracht worden. Dus het zal pas tegen het eind van het jaar zijn dat de Tweede Kamer besluit neemt. En de Eerste Kamer volgt de Tweede Kamer in dit verhaal. Dus het zal of eind van het jaar of begin volgend jaar zijn dat de Eerste Kamer zit daar... De eerste gelegenheid heeft om er ermee te bemoeien en een debat met de minister aan te vragen. Dus dan wordt het voorjaar, volgend jaar. Uh, misschien zelfs al na de verkiezingen, laten we daarop hopen. <laughs> kunnen, dat die dat verkiezingen, kunnen die verkiezingen nog van invloed zijn? Uh, Want, dat, hangt, dat hangt van de samenstelling van, uh, van de regering af daarna natuurlijk. Daar, het uh, Kam komt niet terug, dat weten we. Nee, Kamp komt niet terug. En mijn gevoel zegt maar dat de VVD zelf. Uh, liever geen windmolens binnen de 12-mijlzone zet. U niet in het zicht. U behoudt windmolens over ons. Uh, maar ze worden gegijzeld door het regeerakkoord. Daar hebben ze niet aangezegd. Tegen nu de... is er vandaag is er een VVD-congres in Noordwijk. Je bent goed geïnformeerd. Ja, en er wordt een motie ingediend. Ja, mij bekend. Die, die ken je al. Ja. Ja, je bent overal van op de hoogte. Ken je de inhoud van die motie? Ik ken de inhoud van de motie, ja. En dat betekent dat uh, er gevraagd wordt aan de ledenraad van de VVD... om uh, dit af te schaffen, die, uh, dit idee van die windmolens op zee. Althans naar Ermuiden ver te brengen. Dat klopt, ja. ja. Helemaal juist woord. En er is een kans, uh, een theoretische kans... dat de ledenraad dan zegt van akkoord met iemand. Ik motor. vind dat heel moeilijk inschatten. Want uh, kijk, de, de, de VVD-fracties uit de kustgemeente die stemmen wel voor. Maar iemand die in Noordoost-Groningen woont en daar het congres zit... je moet je afvragen... Wat zijn belang daar weer is. Die laat misschien het partijbelang weer voorgaan boven het belang wat wij vinden. Dus ik vind het moeilijk in te schatten. Maar als de motie hier doorkomt vandaag. Dan heeft de Eerste Kamer een hele goede reden. VVD de VWD eerste Kamer te zeggen we wachten even. Maar dit willen we dus nog even niet. We wachten nog even met het nemen van een definitief besluit. Totdat er verkiezingen geweest zijn. Moest jij niet naar die ledenraad toe om daar nog even de mensen toe te weet, spreken? Zoals je misschien weet ben ik uh, van geen enkele politieke partij lid. En dat houden we ook heel erg uh, nee, uh, onafhankelijk. Het, het kan weer een, een extra aanzetje geven om daar wat te uh, zeggen. We hebben daar iemand die dat uitstekend kan. Wie is dat? Uh, Dr. Hans Stol uh, uit Noordwijk. Uh, prominent VVD'er. En die dient die motie in en ligt hem ook toe. Oké. Okay. We zijn erg benieuwd hoe dat vanmiddag dan uitvalt. Nou, ben je goed gezelschap. Ik ook. Ja. Ik vind het onbegrijpelijk. Ik, vind, ik, ik, ik kan niet erbij met mijn simpele hoofd dat dat, dat dat zo genegeerd wordt. En dat er zo niet... Wat je zegt, hè, de, wordt in de Kamer wordt gewoon de rapporten worden niet gelezen. Men gaat mee met de algemene stemming en de algemene... Uh, um, Ideeën, terwijl er eigenlijk maar één persoon is die dat rapport echt gelezen heeft. En die dus ook echt weet wat daarin staat. Ja. En wat de consequenties zijn. En dat het ook echt gewoon anders kan. Onvoorstelbaar. Ja. Ik zou best graag een keer met Kamp in debat willen. Maar ik denk niet dat hij dat wil. Nee. Oh ja. Nou dan nou moet ik wel eerlijk de de zeggen. De ik heb al jouw stukken gelezen. Persberichten en dergelijke. En hmm. stukken die naar de Tweede Kamer zeggen. Ik vind het moeilijke taal. Voor een gewone Nederlander validatie van dit en, en dat soort Wat bedoel je met deze woorden? Ja, dat... Is dit Tweede Kamertaal? Nee, nee, nee. Validatie, dat is een gewoon Nederlands woord. Het betekent gewoon. Ja. er komt een keurmerk op. Uh, van een bedrijf dat daar gespecialiseerd is. En uh, die zeggen gewoon. wacht even. Ik heb het rapport gelezen en. Als je, het, je hebt alles gelezen, zeg je. Dus ja. heb je ook gelezen dat er aanpassingen geweest zijn... naar aanleiding van de eerste opmerkingen van Denoske Veritas. En dat hebben we in het eh, als een addendum aan het rapport van... Eh, dat het toegevoegd. betekent een toevoeging. Ja, een toevoeging. Dus een ja. extra hoofdstukje toegevoegd. En dat hebben zij ook weer beoordeeld, eh, die toevoeging... in hun, eh, in hun rapport... In een beoordeling, de validatie, dus de beoordeling. En er staat dus gewoon in dat onze conclusies overeind blijven. Ze hebben wel opmerkingen over de manier en de, de fijnmazigheid. Maar het is het best onderbouwde rapport tot nu toe. Alle andere rapporten, lees maar, zijn dus niet, zijn geen onderbouwingen in. En die van ons wel. Wat, wat mij ook opviel wat in de Tweede Kamer werd besproken van de week. Uh, in ieder geval de, de rode knipperlichtjes, die zouden ze uh, willen verwijderen. Uh, als je heel goed geluisterd hebt, dan hebben ze gezegd, het lijkt erop dat het mogelijk is oh, dat ja. we de knipperlichten binnen 10 mijl met 90% kunnen terugbrengen. 90? 90, ja. Oh, dat is in ieder geval. Ja, het, en en mast... hoor goed wat ik zeg, het lijkt erop het dat lijkt het mogelijk is, ja. Ja, dus, het is. En dan geen beslissing. Het en de mast een andere kleur geven. Ja, dat heb ik al vaker gehoord, dat voorstel. Uh, zet ze, maak ze zeeblauw, zeegroen, whatever. Uh, ik heb altijd als argument van uh, infrastructuur en milieu gehoord. Dat dat gewoon niet mogelijk is. Wegen de scheepsveiligheid. Dus dan kun je nu wel zeggen. We zijn het te onderzoeken. Maar het is leuker dat je iets gaat onderzoeken. Waarvan je bij voorbaat de uitslag al weet. Ja, dat... dat is geen onderzoek. Nee. Ja? Nogmaals. Als die massen dichterbij komen. Ja? Uh, de trekvogels die langskomen. Ja? Dat, dat wordt een massaslachting. Ja. En dat is dan... Uh, Weer een moeilijk woord. Collateral damage. Zeg maar niet ja. nee? Nou ja, dat nee Dat betekent gewoon... We, dat het is jammer, is het... het is schade, ja, maar ja, het is niet anders. Er is een heel ander verhaal. Er is een vleermuis. Ik ben even de naam kwijt van het type vleermuis. Want er zijn er meerdere. En vleermuizen, wij dachten dat ze langs de kust trokken. Maar die trekken dus van Nederland naar Engeland om te eten. Te voerageren En weer terug. En die gaan dus dwars door die hele muur van windturbines heen. Zijn er, is dat niet een beschermd... Uh... Ja, dat is een beschermd uh, verhaal. Daar is uh, meneer uit Loos Duinen mee gekomen. Um, en ik moet zeggen, dat uh, het geeft misschien wat extra hoop. Ik moet zeggen, ze kunnen in Limburg volgens mij hele dingen tegenhouden Met zo'n klein uh, <laughs> muisje. Dus dan moet dit toch ook werken, lijkt me. Ja. We gaan het proberen. Laten we zeggen, het is toegevoegd aan ja. het verhaal. Ja, het maar weet orde, je, er moet, dat moet gebruiken. Er moet in onderhandelingen. Onderhandelingen is je luistert naar een ander en je probeert tot elkaar te komen. Ja. En dit zeggen onderhandelingen. Wij geven de informatie wel, maar er is aan de andere kant geen enkele. Toeschietelijkheid om te zeggen: van we gaan maar eerst is de, kunnen luisteren. Meeste minister of zijn het de ambtenaren die eronder zitten? Um, ik, dat vind ik moeilijk inschatten, want ik heb wel met de ambtenaren gesproken, uh, zelfs op het hoogste niveau. En die zeggen: ja, nee, ja, begrijp wat je zegt, ja, moeten toch nog eens naar kijken. En de minister die zegt heel simpel: het hoort daar weer naar een andere bron, ja, mijn ambtenaren hebben. Uh, ...mij advies te geven. Ik heb het advies overgenomen en ik ga dat niet veranderen... ...want dan laat ik mijn ambtenaar vallen. Ja. Dus een, een, ja, uh, kip of ei verhaal. Ja. Wat is nu de voorspelling? In ieder geval vandaag die motie in noord Ik heb ik, ik durf geen voorspelling af te geven. Als, er geen, als het niet over de Kamerverkiezingen heen komt... Nou nee, laat ik het anders stellen. Uh, je, wat er nu goedgekeurd wordt, is de 10-12 mijlzone... Die heb je nodig om al die parken te kunnen plaatsen. Wordt die niet goedgekeurd... dan blijft er één park over van 700 megawatt... wat je kwijt kunt op Honsen Kust zuid achter het park Amalia, dus verder uit de kust. De andere twee parken kunnen dan niet op die locaties neergezet worden. En dat betekent, dat betekent een betekent dat, post? Dat, nee, dat betekent dat ze verder weggezet moeten worden. Ja, maar kan, uh, kunnen de investeerders dan een nee, in indienen bij? Nee, nee, nee. Ik ga nog even terug. Ik heb ja. dus, we hebben dus een 10-12 mijlzone... Ja. Dat is waarover gesproken wordt. Daarna krijg je de kavelbesluiten. De kavelbesluiten zeggen... op die plekken binnen deze gebieden... mag jij gaan bouwen. Tegen die kavelbesluiten... is beroep mogelijk bij de Raad van State. En daar zullen we ook zeker gebruik van gaan maken. Want we vinden dat op eigenlijke gronden... deze hele locatie... en locatiekeuze tot stand gekomen is. En of dan... de Raad van State daar heel snel op zal reageren. Wat ze over het algemeen niet doen. Maar misschien onder politieke druk wel gaan doen... Dat kan ik niet voorspellen. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat eerdere ervaringen bij de Raad van State... mij niet vrolijk stemmen ten aanzien van... Uh, en dan ben ik het ook gekleurd, lijkt er ook duidelijk in zijn... Uh, dat ze daarin mee zullen gaan. Ze zullen, ze zullen waarschijnlijk weer zeggen, net zoals ze bij Luchten Duinen zeiden... op 12 mijl afstand, dus 23 kilometer, heeft u daar geen last van. Nou, ik, ik weet niet of je net nog gekeken hebt... Ze staan gewoon heel duidelijk zichtbaar. Geestelijk. En het is niet echt geweldig weer vandaag. Nee. Maar je ziet ze gewoon. En het wordt straks twee keer zo erg. En veel, en veel groter. We gaan weer eventjes kijken naar de komende maanden. Ja. Vandaag dus die motie. Mm -hmm. nou, maar afwachten of die wordt aangenomen. Ja. Uh, vervolgens uh, volgende week een stemming in de Tweede Kamer. Ja. En dan... Dan wachten, man, dan gaat het naar de Eerste Kamer. Nee, volgende week geen stemming in de Tweede Kamer. En voortzet algemeen overleg, datumvaststelling. Ja. Daarna vindt dat plaats. Dus dat is na volgende week. En ik weet niet wanneer, want ze moet die datum vaststellen. Dan vindt er op een gegeven moment een stemming plaats. Het zal echt op dit jaar zijn, want daar uh, stuurt Kamp op aan. En dan kan de Eerste Kamer nog steeds zeggen: ja, wij vinden dit een dermate ingrijpend besluit en dat heet een algemene maatregel van bestuur, een dermate ingrijpend besluit... dat wij vinden dat u dit over de verkiezingen heen moet trekken... want we zitten aan het eind van uw verkiezingsperiode. Ja. Of ze dat gaan doen, weet ik niet. Of daar een meerderheid voor komt, hangt er, af, hangt er vanaf wat er vandaag gebeurt. Is het niet zo dat er toen, toen dit zeg maar door Kamp uh, besloten is, in, uh, dat, dat er een bepaalde subsidie... Uh, is neergelegd. Hè? Want het ging om heel veel geld toen. Hè? Mm, ging over nog steeds hoor. 8, 8 miljard. Nee, nee, nee. nee, Het was eerst 18 miljard. Of... Dat is nu teruggebracht naar 12 miljard. Frontkamp. Maar daar heeft hij dus een paar miljard uitgehaald. En in een ander potje neergezet voor het netwerk. Ja. En nu zegt hij. Ik denk dat ik misschien met 8 miljard uitkom. Ja. Dat zei hij van de week. Ah. Niet onderbouwd overigens. Nee dat bedoel ik. Ik ben een simpel mens. Maar ik kan nog steeds niet... Daarbij dat, dat hij dat bepaald heeft. En het lijkt wel net alsof hij zegt van ja, maar dit, hè, ik, ik zit erop en ik blijf erop zitten. Ik ga geen centimeter opzij. En ik hou dit vol tot ik straks weg ben, want dan heb ik straks wat moois neergezet. En dan klaar. Ja, als je goed geluisterd hebt van de week, heeft hij gezegd dat de kustprovincies of kustgemeenten kunnen ze zelf branden. Dat is dus uh, adverteren. Ja. Uh, als uh, ecologisch heel interessant. Ach. Dus ik heb gezegd, nou, dan benoemen we hem tot branding op haar hoofd. Ja, tot advertentie op haar hoofd. Want ik zie niet hoe je dat kunt doen. Dus als je de keuze hebt tussen een, een horizon die leeg is. Of een horizon zoals die nu is. Dan kies je al voor de horizon die leeg is. Tenminste, de meeste mensen. Ja, er is een keuze, hè? want dat is het hele punt. Ja, precies. Er is een keuze. Ja. En als je dan zegt, alleen nou de keuze tussen wat je nu ziet of wat je straks gaat zien. Dat is echt veel dramatischer. Dan weet ik zeker dat niemand zal zeggen... Ja, dit moeten we zeker doen. Ja, de enkele. Uh, uh, fundamentalistische vergroende individu, die dat zou zeggen, maar als je echt serieus daarnaar kijkt, zeg je nee, dit is niet mooi. En er is een alternatief. Ja. En dat is wat mij zo ontzettend. Als ja, er maakt. geen alternatief zou zijn, dan zou je kunnen overwegen van oké, okay, ja. we hebben het nodig, het mm -hmm. moet groener, het moet, het moet beter. Maar er is een alternatief. Ja, ja. Dus Klopt. dat kun je niet negeren. Nee. En dan zegt de minister weer, maar we hebben alles nodig. Dat zei hij het begin van het jaar overigens niet. Toen zei hij nog, ik weet helemaal niet of we naar Armuiden ver gaan. Dus dat is ook een switch. En hij is, ook daar vertelt hij niet de waarheid in of hij is niet goed geïnformeerd. Want er is volgens een rapport van Haskoning afgelopen augustus, september. Ruimte voor 50 megawatt, gigawatt. Dat is heel veel windmolens. Op de Noordzee, op het de Nederlandse deel van de Noordzee. En we hebben volgens andere rapporten van ECN onder andere... en van Natuur en Milieu tot 2035 17 gigawatt nodig. En dan zeiden nou, dan maken die 2 gigawatt hier voor de kust. Het verschil tussen 17 en 50 is ja, merkelijk meer dan 2 gigawatt. Dus waarom heb je dit nodig? Leg me dat eens uit. Ja. Het is gewoon, ik heb een besluit genomen. Ik heb al een paar behoorlijke veren moeten laten in het Groningen-proces. Uh, ik wil er ook een succesje hebben. Ja, en dit God, wordt het, mijn succes. Dit wordt zijn succes, ja. En dat hoop ik, ja. Je krijgt het uh, nog druk de komende maanden. Je bent er nog niet mee klaar. Nou, ik niet alleen. Een heleboel mensen niet. Een aantal oh, ja. mensen niet, nee. Nee, maar je trekt toch wel de kar? Ja, met een aantal mensen. Ja. ja. We gaan je volgen. Daar ben ik heel blij om. We blijven je volgen. Ja. Is goed. Als er iets nieuws te melden is, dan horen we het graag. Uit. Absoluut. Ja, ja. Dank je wel voor je komst Dankjewel. en je Dank je wel voor je komst. you're move so carefully, let's start living dangerously, talk to me baby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 we zijn weer terug. En bij ons is Jan Kol. Ja, Goedemorgen. Klopt. Goedemorgen. Tentoonstelling Zandvoorts DNA in het Zandvoorts Museum. Het DNA van Zandvoort. Volgens mij gaat dat om het feit dat er dat hele museum, dat zit volgens mij tot aan de nok toe vol met kunst. Wat allemaal in de loop van de jaren is uh, neergezet, gedoneerd, geëxposeerd. En daar moet uh, nu een keuze uitgemaakt kan worden. Of ik denk, of ik denk, denk ook, ook de zolder van het gemeentehuis vol stond. Staat. Staat. staat nog steeds. Ja. En de kelder. Ook. Van het gemeentehuis. Er staat ook heel veel in. Kun je bij benadering zeggen hoeveel stukken er staan? Uh, liggen aan, schilder Handen? aan schilderijen hangt de helft. En dat zijn er zo'n 260, 270. Dus we hebben in ieder geval 800 schilderijen. Ja. En uh, dat is van heel klein tot heel groot. Daarnaast uh, zijn er gigantisch veel uh, foto's. Dat, is echt, dat loopt in, in, in de 20.000, 25 25.000 die opgeplakt zitten. Of tenminste, ja. ergens in hoe ze zitten. In dozen. Keurig geribuceerd. Ook allemaal te vinden op internet. En dan, er zijn te vinden op internet? Alles, is, alles Ja, dan gaan we straks even okay, over. Oké, dat, dat is heel dat is makkelijk. Goed. Dat wil ik even horen van je. En dan, uh, dan hebben we ook nog een heleboel meubels. En die staan allemaal op het zolder van, uh, van het raadhuis. Keurig netjes genummerd. Er zit ook nog een depot waar dingen achter slot staan, zodat ze echt niet uh, makkelijk te bereiken zijn. Het is sowieso niet makkelijk bovenkomen, want je moet met allerlei deurtjes door en toegangen hebben. Dus ik... En dan kom je bij het carillon terecht. En dan kom je bij het carillon. <laughs> en dan, uh, als ik hard trap op de grond, dan gaat ze spelen. <laughs> Jan is die tentoonstelling TNA is gisteren geopend. Ja. Grote belangstelling. Nou, dat, was, maar dat kwam er goed uit dat het niet al te druk was, want er is heel erg veel ruimte benut om de schilderijen op te hangen. Dus het is Hoe was de reactie van de aanwezigen? Uh, verbazend. Echt dat uh, iedereen die had zoiets van, nou, wat is dit nou? Alles hangt er. Hè? Het is echt heel vol. Als je 250 schilderijen ophangt, waar normaal gesproken maximaal, nou, pakweg zo'n 40 kunnen hangen. Dan is het echt vol. Voller kan bijna niet. Dan zie je ook niks meer. Dus hier kan je nog wat zien. En het, het is een, een, een chaos door elkaar van schilderijen. En toch hangt het allemaal heel strak. Uh, maat op maat gehangen, ruggelinks. En, uh... Zit er overal een prijs bij? Nee, er zitten helemaal geen prijzen bij. En het is ook niet de bedoeling om ze nu al te gaan verkopen. Misschien is het wel helemaal niet de bedoeling om ze te verkopen. Maar uh, de bedoeling is wel om ze uh, die... ooit eens een keer even uit het depot te halen. En dit ja. was een goede kans om, om het te doen. En dan weten we ook wat er echt typisch Zandvoort zou moeten zijn of zou moeten blijven. Maar ook wat er aan kunst is wat, uh, wat niet direct op Zandvoort slaat. Maar dit is niet alles wat er hangt, hè? want je uh, kan natuurlijk de, maar gedeelte ja, ophangen. Ja, maar de, de, wat er hangt, dat zijn de grote stukken. Daar, mm -hmm. daar hangt eigenlijk uh, zo'n zo 85 van. Jan, even eerlijk, is het echt kunst? Is het mooi? Ja, ik heb een hele rare smaak, dus wat, daar moet je niet <laughs> op afgaan. Ik merk dus dat mensen uh, verschillende smaken hebben en eigenlijk hangt er voor iedereen hangt er wat. Het zijn uh, kunstenaars die uh, uh, onder andere ook uh, uit de BKR. En die, uh, die BKR die heeft van 1956 tot in de ja jaren 90 uh, heeft die gefunctioneerd. En die hebben kunstwerken opgebracht. Ieder jaar konden ze kunstwerken aanbieden bij de gemeente of laten zien. En daar, in ruil daarvoor kregen ze een deel uh, uitkering. En, uh, of in ieder geval, dat werd betaald. En uh, ja, die, die stukken zijn allemaal door de gemeente, uh, die zijn eigendom van de gemeente... Van de sociale dienst. Zijn er ook stukken waarvan mensen uh, zeg maar uh, nu zeggen: van uh, joh ik heb toen uh, stukken ingeleverd. en die zijn wel zwaar van jullie. maar eigenlijk zou ik ze wel terug willen hebben. of ik zou ze wel willen kopen. Nou, en... zover zo is het allemaal niet. Nou, niet. Uh, nee, nee, want. Uh, de maar gemeente, jullie zijn uh, nog niet benaderd door mensen. Dat ook je... niet, ook niet. En, en mochten mensen ons benaderen. dan kunnen we er ook geen antwoord op geven. Want, er is geen besluit. Er wordt eerst goed nagekeken. Van welke, zouden we van stukken af willen? Nou, die waarschijnlijkheid is er. Ja. En dan, uh, maar dan moet je nog altijd bepalen welke. En dat is niet aan ons om te bepalen. wat, uh, wat de Wie zou dat moeten bepalen? Een commissie. Ja, Voor mensen. die een, een, een, ja. een beetje breder commissie. Waar in ieder geval een kunstenaar in zit. En iemand van de gemeente die eigenaar is. En, uh, ja. Ja, want je kunt natuurlijk niet tot in het oneindige maar bewaren. en Nee, de, aanvullen. Je... Dat is het ergste. Ja. Er komen nieuwe stukken bij. Ja. En daar is geen ruimte voor. En het blijft alleen maar in depot staan. En het gaat er niet op vooruit. Het gaat er op echt iedere keer maar weer op achteruit. Het is in ieder geval zo opgeslagen... dat je eigenlijk met je vingers er niet aan hoeft te komen. Dan ga ik even naar het internet. Uh, via internet kan je zoeken... In het Zandvoort Museum. En als je nou weet welke nummers je nodig hebt. Heb je het heel snel. Maar als je gewoon schilder bij, schilderij, of bij zoeken schilderijen invult. Dan vind je al 743 schilderijen. Ja. Met foto. Met foto. Nou. En beschrijving. Maar ik bedoel. Met alle tekorten die er zijn in de wereld. En ook in de gemeente Zandvoort Zeg ik jongens. Het, het is eigendom van de gemeente. Ja. Dus zij hebben in feite de rechten om het te verkopen. Ja daar moeten ze toch iets mee gaan doen. Ja, maar als de schilderijen in scholen en openbare gebouwen. Ja, maar daar komen ze van terug. Die leveren ze in. Die hebben daar Die willen niet meer hangen. Mensen die in het raadhuis een schilderij in de muur mogen hebben, die kiezen niet voor deze schilderijen. We bieden ze echt aan, we laten ze echt zien. Deze mag je ook ophangen, of deze mag je ook ophangen. Maar kiezen toch voor iets anders. Nou ja. Maar goed, er, er zullen altijd mensen zijn die wel zeggen van, goh, ik vind dat mooi. Ja. Of dat past in mijn huis. Of daar heb ik een emotie bij. Het is misschien van mijn ome Piet of van tante, wie ja, uh, ja. dan ook. Ja, dat en Die ook willen echt. dan graag gewoon dat toch kopen. Dat levert toch geld op. En dan is het nog iets positiefs. Bij ons komt uh, met iets heerlijks uh, trouwens uh, aangeschoven Arlan Berg. Ja, Patrick. Patrick, Patrick. Patrick. En liever voor niks natuurlijk, ja, nog gefeliciteerd. Arland had een berichtje geschreven, dus ja. het komt goed. Ja. Maar Jan, is, even, even ja. af maak ja, het tentoonstelling. Ja. Die is gisteren geopend. Ja. Tot wanneer is die open? Uh, tot het eind van het jaar. En dan gaan we twee weken dicht. Dan gaan we de vloeren en alles gaan we een beetje beter schoonmaken dan, de, dan waar we nu tijd voor hebben. We zijn maandag hebben het leeggehaald en we zijn gisteren weer open gegaan. 500, of, uh, 400, bijna 400 schilderijen ophangen, Want er is ook een gedeelte die is ingericht door, uh, door Jannie, uh, Jannie Meijer. Ja. En ja, dat, is, dat moet je eigenlijk zien. Dat ziet er, dat ziet er best verrassend uit. En ja. Er hangen dus heel veel andere schilderijtjes die wel bij die hele collectie horen. Dus echt, nou, echt heel het is leuk. toch een oproep aan de zonvoeters. Ja, zeker. Kom kijken. Kom aan naar kijken. het museum toe. Ja. Zeker. Ja. Kan we zeker doen. En ja. het is open wanneer? Uh, het is woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur. Iedere dag. Of Ieder. iedere week. Ik, nou, ja. ik ga ook zeker kijken, want ik ben erg nieuwsgierig naar wat er hangt. En misschien is dat inderdaad wel iets waarvan ik denk: van, nou, dat ja, zou ik Op internet ja, kan je precies al van tevoren, van tevoren een beetje tevoren kijken. Maar je ziet niet wat, wat er hangt. Hè. Je nee, ziet dus alleen de collega's. Dat is de verrassing. Ja. Nou. En jij moet vanmiddag weer in het museum zijn voor een fotosessie? Nee, ik niet. Nee, nee, oh. nee, nee. ik ben vorige week al geweest. Oh. <laughs> Jan, enorm bedankt. Dank je wel voor je Heel komst. Tevreden. Ja, we ja. gaan meteen door met de ondernemer van het jaar. Goedemorgen. Morgen Patrick, sorry hoor. Dat is hij langs is, hij mij. is zo stil, hij is zo rustig. <lacht> wat, wat ging er door je heen toen, toen er opeens de uh, uh, werd genoemd? Nou ja, je, we, we waren de categorie-winnaar, dus dan, dan sta je met z'n drie op het podium. En zelf had ik Bruna uh, ook wel een uh, gestemd Vriend. en een balkenende. Uh, balkenende. Weet je, wat die allemaal uh, doet met ondersteuning voor Zandvoort. service in zijn winkel, weet ja. je. Dus voor mij was dat wel een van de, de favorieten. En ja, dan hoor je toch je eigen naam oproepen. En dan denk je, en gelukkig was mijn hele personeel mee naar de... Uh, na dat moment in uh, Haven van Zandvoort. Dus het is wel leuk dat je het met z'n allen hebt kunnen vieren. Want met Mandy je de, erbij. Ja, maar het is niet de, de semi-min is niet alleen uh, Mandy en ik. Weet je, het is ons hele team en gelukkig hebben we het met z'n allen kunnen vieren. Zelfs je broer. We hebben het met z'n allen kunnen vieren. Dus nou, ja. Zelfs met, met, met weet je, de, de ouders die op, op de kinderen dikwijls in de zoals vandaag ook weer op de kinderen letten in het weekend. Weet je zelfs, uh, het is meer wat achter de schermen ook nog. Uh, ja. Maar het is uh, een enorm team. jullie hebben een, een topteam. Het is super uh, mag wel leuk. mag wat gezegd worden. Je wordt niet zomaar ondernemer van het jaar. Want je hebt natuurlijk uh, dit jaar al veel gedaan. Uh, kijk maar naar de palmen die je mocht plaatsen. en Rikning en bij, en acht kramen. Op moment. Uh, jaarlijks heb je de visproeverij, de haringproeverij. Ja, haringproeverij. Daar komen ook een paar honderd mensen op af. Uh, ik herinner me nog vorig jaar het haringhappen. Ja. Dat was toch ook jouw ja, dat was heel bijzonder. Ja, dat was, ja, was ook... Uh, dat zat, al, dat zat al acht jaar in mijn, in, in, in mijn, in mijn geheugen. Dat ik denk van nou, dat moeten we een keer gaan flikken in Zandvoort. En dat was een enorm succes. Ja. Nou, en leuk met de collega's te, te, samen te hebben gewerkt. En dit jaar weet je, dat kan je samen met de andere visboeren uh, uh, het, die picknicktafels realiseren ja. met z'n allen. Weet je, want ook alle... Het is niet de gemeente, die heeft de helft betaald. Maar iedere standplaatshouder heeft ook duizend uh, euro voor zo'n tafel meebetaald. Pittig hoor. Uh, dus dan weet, weet je ook al je collega's uh, uh, op online te vinden. Dus dat is wel leuk dat je met, met elkaar uh, dingen, dingen ziet ontstaan en goed overleg hebt. En het is niet meer, we zien elkaar niet meer als concurrent. We zien elkaar tegenwoordig echt als collega's. Geweldig. Dat is wel... Uh, en dan heb je nog een uitstekende PR-dame ook, Sandra Lissenberg? Ja, ja, ja. Die is... Uh... Je hebt uh, hopelijk gezien de actie wat ze in elkaar geknutst hebt uh, yeah. uh, dit weekend. Weet je, we winnen het haringmeisje, dus ja, daar moeten we de klanten voor bedanken. En hoe uh, kan het beter doen door haringen voor een euro te verkopen dit weekend? Ja, ik heb het gelezen, maar het is waanzinnig natuurlijk. Als je zegt tot en met zondag uh, haring voor een euro bij uh, de Zemermin. Ja. Hoeveel haring heb je ingeslagen? Nou, genoeg. <laughs> genoeg. Is het niet zo dat als ik morgen om 12 uur kom, dat je zegt ja, sorry, je de haringen nee, zijn op? Nee, nee, nee. Nee, en allemaal nee, van Hoek? Ja, alles van Hoek. Dat... Ja, is dus even voor oh. luisteraars. Hoek is de haringleverancier ja. uit Katwijk. Uh, ik mocht een keer met Patrick mee om daar te gaan proeven. Ja. Nou, dat is een belevenis. Ja. En toen hoorde ik dat een oud-zandvoerter, een Arie... die ja. ook vroeger een viskraam had op het Raadselsplein... Ja, die... adviseur is van Hoek. Ja, die, die, die, gaat zit... mee, die gaat mee de inkoop doen in uh, Denemarken... samen met Leo Hoek. Dus uh, ja... Dus wees daar aan mensen, de bron Ja, weet je een hoop mensen niet, maar ja, absoluut. Ja. Dat is uh, heel bijzonder. Dat, uh, ja, dat is heel bijzonder hè? Ja. Buiten het feit dat je de, het hele weekend de haring voor een euro aanbiedt. Heb je maandag ook nog de, de wethouder hè, die Ja, bij de wethouder je komt. die komt langs. Dus ik uh, moest eigenlijk bij de tandartsstoel zitten. Dus ik ben blij dat je <lacht> me gered heeft. Die heb ik mooi met een mooi excuus kunnen afbellen. <lacht> dat is niet zo mijn vriend. Nee. <lacht> wat, <lacht> dus, uh, wat gaat er maandag precies gebeuren? Nee, in uh, media komen de, de, de kranten foto maken. De, ik geloof het Zandvoortskrant. En, en waarschijnlijk het Dagblad of zo. Ja. Dus een media momentje. Uh, nee, gewoon ja, nog geen idee. We, we, we toch het Vismagazine die zal ik nog even uh, <laughs> nou, een mailtje sturen. Wat zegt Hoek ervan? Nee, Hoek, die, die, ja, die, die ja, die had ik een bericht gestuurd om hem te bedanken, weet je. Het is, uh, je doet het ook met je leveranciers, dus ik had de leveranciers, die heb ik ook allemaal bedankt voor hun, weet je. Die zorgen ook natuurlijk dat, dat, uh, dat wij uh, de goede spullen krijgen, dat we goed in ons vel zitten, weet je. met, met, met het is niet alleen dat, dat, dat, dat wij het doen, maar ook uh, de achterban allemaal. Dus ja, die leverancier die vond het natuurlijk geweldig. En uh, die hebben al snel uh, een bos bloemen gestuurd. En uh, weet je, dat is hartstikke leuk. Ik heb het kunnen verstaan, want ik weet van die jongens, Hoek, dat ze uh, hartstikke doof zijn. Ja, nee, maar het is, uh, die, die, tegenwoordig is, uh, is het zo makkelijk. Ook met hun communiceren door middel van telefoons. Weet ja. je, voorheen moesten natuurlijk altijd uh, uh, communicatie via, de, via de, de dame aan de telefoon. Ja. en dat, dat, dat, die ging lip, dat ze daarbij konden lip lezen want die ging het dan uh, vertellen maar tegenwoordig kan je een hele hoop met uh, sms'en en, en uh, kan je ook kunnen uh, ja, goed communiceren hoeveel bemanning heb je nu vandaag en morgen in je, uh, in je paviljoen staan? Uh, vandaag met z'n zessen vandaag met z'n zessen en morgen met z'n vijf maar ik hoop dat het morgen dat het weer uh, dat het, ja, het dat gaat, dat gaat flink stormen morgen dus uh, ja ja, dat komt wel weer goed. Ja, nou, heb jij het succes, maar het is trouwens natuurlijk ook op je broer, of die iets verderop de boulevard ja, staat. Ja, dat uh, samen in een loods opereert. Uh, is precies, en die haalt ook zijn haringen voor Die haalt ja, weet je dat. Uh... Dus het is toch een familiebusiness? Ja, ja. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is het leuk hoor. Twee broers je, twee die zo... twee broertjes. Uh, alle twee, pas op onze dertigste uh, in de vis gegaan. Ja. Yep. 33ste. Uh, doen het nu uh, 16de, uh, ja, zoiets 16 jaar of zo. Weet je, en uh, ik begon er uh, een halfjaartje eerder in. Een halfjaar. En daarna dacht hij ook van, hé, hey, dat is eigenlijk wel. En uh, hij doet nog oliebollen erbij. En ja, jij doet sushi erbij. Komende, ja, komende week gaat hij weer oliebollen staan te bakken op de Westergracht in, uh, in Haarlem. En uh, ja, dat is... En je hebt nu ook Sushi in je assortiment zitten? Ja, een, een, een, een dame die, woont, uh, die, heeft een, die doet eigenlijk heel veel met workshops met Sushi. En die, woont, die heeft al jaren een haringkaart. En ik heb nooit geweten dat, dat zij dat, uh, daar een bedrijf in had. En die kwam al jaren met een haringkaart bij ons aan de kraam. En die begon anderhalve maand geleden opeens haar bedrijf te vertellen wat, wat zij doet. En uh, ik heb dikwijls haar autootje zien rondrijden met, met haar naam erop. En met een uh, mooie reclame erop. Eh, passion voor Sushi. En. Eh, dus die, die, die vertelde de verhaal. En ik zeg: Hé, hey, zou jij niet uh, ieder weekend. Uh, ons verse Sushi kunnen aanleveren? Want ik vind: je moet iets verkopen wat, waar, waar, bij, uh, wat goed is. Zelf heb ik er niet het, het, het, het know-how. Hoe, hoe, hoe ik dat goed kan bereiden. Dus ben ik ben heel blij dat ik daar een, een goede partner in heb gevonden. die dat kan aanleveren. Uh, okay. ...op de dus juiste manier, moet... vers, ja. vers ja. aanleveren. Je had vorig jaar ook momenten dat je partijen pelgranalen in de loods had. Ja, maar dat, gewoon, de pelgranalen <laughs> zijn vreselijk duur. Vres, ja? ja, vreselijk zitten al op een moment op de afslag op 14 euro de kilo. Zo hè. Ja, dat is, niet, dat is niet meer leuk. Maar moeten die vandaan komen dan? Ja, het wordt voornamelijk gevangen in uh, onderscheveningen onder allemaal. En voornamelijk nu bij Zeeland. Maar hier in de kop van, uh, van, uh, van Nederland. Er zit heel weinig genalen. wordt weinig. Hier uh, langs de kust wordt ook door de, door de mensen zelf haast niks gevangen. Nee. En het is vreselijk duur. Het is uh, een kilo ge, gepeld. Het gaat al over de 40 euro ex-btw. Oh, is ja, dat, normaal, hè? En dan komen de feestdagen draag broodje halen is dus echt uh, dan een, heb ik een Dan heb ik een folder al gedrukt met je prijzen. En je ja. ziet alleen die prijzen maar stijgen. Uh, paling, paling, dat, dat gaat ook 6 euro omhoog. 6 euro omhoog de kilo. Ja, dat zijn echt prijsstijgingen. Dat word je niet... Uh, Het is toch maar bij haring. Ja, toch maar, ja, maar je, die visgoten is het toch wel even een... Uh... Ja. Maar het, weet je, het komt wel weer goed. Ja. Ga je hey. buiten uh, dit uh, weekend, zeg maar, de haring voor een euro... Uh, voor dit jaar heb je nog mooie acties uh, als ondernemer van dit jaar? Ja, we hebben nog genoeg plannen. Oké, okay, nou, dat gaat er echt aan Als er iets komen. bijzonders aan ja, komt, dan nee, horen dat, we dat graag en dan willen we je graag even. Ik volg ja. Sandra en dan hoor ik alles. Ja. ja, dat is hartstikke leuk. Goed zo, dank nou, jullie wel. Nee, Nogmaals gefeliciteerd. Hem gefeliciteerd. Dank wel, en trouwens, hij heeft wel de haring meegenomen. Ik gegeven, heb haring meegenomen. Dat ziet niemand. Alhoewel, Casper heeft foto's gemaakt, hè. die heeft hij gezet op uh, Goedemorgen, -zant. Die gaan we zo Goed meteen. Nuttigen. Ja, we gaan hem uh, zo ronddelen. Veel succes. Dank nee, je wel. Bedankt. En weer terug naar de volle stal. Ja. Super You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try, but I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot Have forgiveness <middels> Mistakes maybe once or twice If i by once or twice I mean maybe a couple of hundred times So let me, oh let me Redeem or redeem all myself tonight Cause I just need One shot Second chance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 En ja, we hebben heerlijk haring zitten eten, net uh, hier. Mm. Hm, lekker, hè? Ja. We kunnen beter doorgaan met het eten van die haring. Precies. 1, Hans. 1 euro ja. dit weekend. Dit weekend. Ja. Bij de en er is geen maximum. Je kan er zo een stuk of 10 halen. Ja, ja, precies. Hans, goedemorgen. Hans Rijmers, goedemorgen. die komt uh, ons uh, bijpraten over uh, wat er van dit weekend uh, gaat gebeuren in uh, De Krocht. Jazz in Zandvoort weer. Ja. En een hele bijzondere... Oh, sorry. we moeten. Ja. excuus. Kasper, je moet wel opletten hoor. Ja. ja. ja Kasper is met zijn haring bezig. Die, ja, Hans had... heeft, de, heeft de vorige keer tegen mij gezegd... je moet niet alles vertellen, want ik wil zelf ook wat vertellen. Dus Hans, die komt er morgen. Ja, ik, ik, ik, was, al, ik, ik was hier op weg naartoe. En toen had ik al zo'n vermoeden van, die Pieter gaat lopen roepen van, weet je wat, doe het lekker zelf. Ik ga haring eten, zoek het uit. Ik mocht de vorige keer niks vertellen en nu zeg ik helemaal niks meer. Nou, dus zoiets toch? Ik heb hier alle namen voor je. Die ja, doen. ik weet het. Ja, nee, ik, ik, ik, ik, ik ken de biografieën nog net niet allemaal uit mijn hoofd. Maar we, we zijn bijna anderhalf jaar bezig geweest om deze vijf mensen bij elkaar te brengen. Wie? Uh, uh, uh, Jan Wessels, Dijkhuizen, John Engels, uh, Johan Clement. Nou, Erik Timmermans is geen moeite, die is er altijd. Dus daar gaat het niet om. Maar dit is een quintet. En dat hebben we eigenlijk nou heel lang geleden ooit een keer gehad. Het is ook al een kwartet, een trio met een solist die dan komt. Maar dit is wel heel bijzonder, wat we, wat we nu hebben. Uh, om nou maar, uh, nou, Johan Clement is natuurlijk jarenlang de vaste pianist geweest heeft uh, een jaar of, ik denk, vier, drie, vier jaar geleden... tijd gaat snel... Uh, toen gezegd van, ik, uh, ik, ik, ik doe dat niet meer. Ik vind dat ik mezelf niet meer kan vernieuwen. Hij had dat toen uh, ruim tien jaar gedaan. Dat vonden wij niet leuk. Maar aan de andere kant schepte dat ook weer kansen. Want je kon andere pianisten laten komen... die ook weer hun, hun uh, uh, bewonderaars hebben, die meekomen. Dus je genereert weer een nieuw publiek, hè, andere mensen... waarvan je hoopt dat ze blijven... Dus maar goed, Johan is er nu weer en daar zijn we heel blij mee. Dus komt eigenlijk ook gewoon als gastpianist. Ja, John Engels' uh, uh, uh, icoon uh, inmiddels uh, uh, aankomend mei wordt hij uh, 81. En dan, dan hebben we het toch over een, uh, een slagwerker uh, waaruit blijkt dat wanneer je gezond blijft en uh, met je handen van de, van de rommel af blijft, dan kun je het heel lang volhouden. En dat heeft hij gedaan. Hij is echt een, een, een, een levend voorbeeld voor, uh, voor alle muzikanten. En, en die zien dat ook zo. 81. 81, ja. In mei wordt hij 81. Ongelooflijk. Zo, zo knap en ook heel blij dat hij er is. Um, ja, Erik Timmermans, daar uh, ga ik niks over vertellen. Die, die, uh, uh, uh, die, daar weten we alles van. Uh, uh, uh, Gaan we, hier, ja, gaan we het niet hebt, over hebben. Maar je hebt een gast. Ja, we hebben twee gasten. Uh, Sjoerd Dijkhuizen, tenorsaxofoon. Um, speelt uh, jazzorkest, concertgebouw, New Cool Collective. Uh, kortom, uh, alle, alle orkesten die je maar kan voorzien, hè, daar, uh, ja. daar speelt hij in. Zou eigenlijk al begin van het jaar komen. Dat ging toen niet lukken, omdat ze toen met het jazzorkest tournee hadden door, door Japan. Dus dat ging je lukken. Ja, wat zwaarst is, moet zwaarst wegen. Dan, dan is ook heel logisch. Dus die komt. Dat is overigens de broer van, uh, van Gijsdijkhuizen. En dat is dan een slagwerker die regelmatig komt. Wanneer, uh, wanneer anderen er niet zijn. Uh, Jan Wessels. Ja, dat is toch, is toch ook wel een fenomeen. Trompetist. Ja, trompetist. Die, die, die heeft... Uh... Ja, je kan geen orkest opnoemen. En je bent sneller klaar om te zeggen... in die het orkest niet. waar hij niet in heeft gespeeld... en waar hij wel in heeft gespeeld. Ja, ik, ik heb hier even zijn Wikipedia... Nou, begin maar. Ja, dat is niet normaal. Ga ik haring eten. De Dutch <laughs> ja. Jazz Orchestra... kinder ja. voor Kinderen, de Emily ja. Band... Glenn Miller, ja. Rob Janssen, Metropol. Dat ja. is echt, echt de ja. Skymasters... de Ramblers, ja. Dutch... Nou ja, het is niet normaal dit... Ja. Niet ja. normaal. Alle, alle, alle grote alle orkesten. Grote en alle jazzorkesten. Ja. Er uh, is ook uh, docenten, uh, Conservatorium uh, Amsterdam. En, uh, en Artes. Ja, het zijn, het, zijn, uh, het zijn allemaal iconen. En dat belooft een geweldig concert te worden. En het is dan jammer. Dat, nou ja, jammer, het, het is toch een ander publiek, hè? Maar uh, Toos heeft uh, uh, morgen ook haar concert uh, in de kerk. Het, het bijt elkaar niet. Maar ja, één keer in de zoveel tijd loopt dat nou toevallig samen. Wij zitten meestal op de tweede zondag in de maand. Dus daar hebben we geen last van. Alleen ging dat... Het ging dit keer niet, want we kregen die kerels niet bij elkaar. En alleen oh. maar deze zondag. Ja, dan, dan is dat jammer. Maar ja, het zijn toch... Uh, ja, het zijn toch ander andere, andere publiek wat komt. Ja. Dus we zijn, daar, uh, we zijn ontzettend blij dat dat, nu, uh, dat dat nu eindelijk gelukt is. Om ze allemaal bij elkaar te krijgen. En dan hoop ik van harte dat morgenochtend niet uh, iemand uh, belt uh, om te zeggen dat hij faxiek of misselijk is. Het is ja. morgen in de krocht. Morgen in de krocht, half drie, uh, 15 euro en dan een uur of... Uh, bah, Vanaf kwart voor van twee of zo. Uh, kom lekker naar binnen lopen. En, en ik heb begrepen. Ze kunnen uh, een hap eten. Maar dan moeten ze bij, uh, ja, Theo, bij Theo even. Uh, bij Theo apart uh, even het eten bestellen. Uh, daar, uh, daar hebben wij. Uh, uh, Doen wij niks aan. Je weet ook niet wat hij bedacht heeft. Eventueel. Om te eten. Nee. Geen haring. Maar nee. ik dacht boerenkoolhappen. Nee. Maar het staat, ja, het, staat er wel, het staat wel in de krant. Ja. ja. Ik kijk nog ja, even durf na. Het niet, Ik durf het niet te zeggen. Ja. Uh, yep. Nee, het staat er niet in, maar het was boerenkoo. 9,5 euro, geloof ik. Boerenkool met worst, inclusief Klopt. dessert. En dan kan je er voor 15... Uh, 9,5 euro. 9,5 euro ja, kan dat ik, eten. Dat ja. heb ik wel gelezen. Ja. 9,5 euro. Nou, prima. Dan uh, iedereen, lekker, iedereen lekker blijven. En dan hoop ik van harte dat er ook... Uh, naar deze zender wat uh, lezers... Uh, nou, lezers... Luisteraars uit de regio uh, het horen. Zonder hè. Ja dat we ook nog wat mensen uit de, de omgeving... Haarlem wat en zo, buitensand. krijgen. Oh. Ons bereik is uh, kennenbeland. Uh, ja, nou ja, daar hoort uh, Haarlem ook bij. Ja, precies. He, want als ik, als ik uh, het in de auto... En, en, nou, dan zit ik nog wel diep in Haarlem... Wanneer het, wanneer het bereik ietsje minder wordt. Ja. Dus dat moet wel kunnen. Want via de krant gaat het helaas niet lukken... om mensen te bereiken. Nou, ja, ja, toch wel ja. niet. Nee. Nee. nee. nee. nee. Die, uh, op de een of andere manier... Uh, is daar uh, een soort embargo. Ik heb geen idee... Krijgen alle persberichten en gaan het, gaan het niet opnemen. Uh, zelfs niet. En dat vind ik heel teleurstellend in de, de hele kleine lettertjes in de uitagenda die komt. is nou, ik, zelfs ik, ik daar staat er bij deze een luisteraar op die misschien wel die connectie heeft bij het hlm Dagblad. Om te kijken of er nou ja, daar nou iets aan te doen is. Alles helpt. Uh, ja. Het wordt naar, naar een aantal mensen gestuurd van de, van de kunstredactie naar de, de kunstredactie zelf. Uh, plus, en, en dat snap ik dan ook niet helemaal. Er is toch een, een, een, een verslaggever van het Heilands Dagblad in Zandvoort uh, gedetacheerd of zo? Ja, of, of, ja precies, precies. Richard Stekelenburg. Nou, nou, bij ik, deze roepen we die ik, op. Ik mag, toch, ik mag toch aannemen dat hij naar dit programma luistert. Hè? Want uiteindelijk alles wat in het dorp relevant is, wordt vanmorgen hier behandeld. Wat hier niet behandeld wordt, is eigenlijk... Het niet waard, nee, he, bijna ook. Niet, nee, nee klopt. Hans, morgen maar, groot feest. Goed. Heb je nog een vooruitzicht wie je volgende maand komt? Ja, uh, Nathalie uh, Masclé. Uh, Sanares met uh, Jean-Louis van Damme. Uh, en dat is dan 18, uh, 18 december. Oké. Okay. Dus dan maken we daar een, uh, een mooi kerstconcert. Uh, maken we daarvan? Dus ja. een oproep nu voor de Zandvoeters. Morgen in ja. de Kocht. Ja, alle jazzliefhebbers. En niet. Ja. Zeker. En degene die de wereld door hebben gezien. Die weten hoe John Coltrane uh, speelt. En die moet hier dan ook maar eens even komen luisteren. Niet dat dat daarop lijkt. Maar natuurlijk uh, okay. fantastische muziek. Koma. Goed zo. Dank voor je Dag komst. Je wel, voor je komst uh, Graag gedaan. We gaan even snel nog de agenda erbij pakken. Zal ik vandaag uh, ja, gewoon uh, beginnen? Uh, nou, we hebben het uh, tentoonstelling Zandvoorts DNA in het Zandvoorts Museum. Die loopt tot 31 december. Dus vooral even gaan kijken, inderdaad. Uh, dat is dus. Uh, vandaag hebben we ook Zandvoort 500. Dat is de afsluiting van het autosportseizoen 2016 op het Circuitpark Zandvoort. We hebben het al gezegd. Morgen jazz in Zandvoort met Jan Wessel's theater. De krocht begint om 3 uur. entree 15 euro en voor 9,50 kun je ook nog boerenkool met worst en een dessert gaan ja. eten. Vervolgens kunnen we ook morgen naar het klassiek concert met het Symfonieorkest Haarlem. Aanvang 3 uur. de zagen het ook om half drie. En het kost 5 euro. En dan hebben we ook zondag een rondje culinaire Zandvoort. In acht gelegenheden het wordt best leuk. En we hebben morgen live muziek bij App en Vloed in het Amsterdam Beach Hotel vanaf 5 uur. En dit weekend kunt u ook haring voor 1 euro bij Patrick Halen, de Zeemeermin. Absoluut. Dan uh, gaan we even naar uh, volgende week vrijdag. Nee, pardon. Ja, volgende week vrijdag. Dan is er een zangavond bij het Wapen van Zandvoort... met de wapenzangers waar ik ook altijd gezellig mee, mee mag zingen. Om half negen begint dat. En als je voor die tijd lekker wat wil eten... dan kan dat ook. Dan moet je je even melden... want uh, ze hebben altijd een speciale hap voor die avond. Uh, 27 november, dat is de zondag. Dat is uh, 10.000 stappen van Zandvoort. Op de Oude Halt start men om 10 uur tot half twaalf. En dan is er ook nog muziek bij Studio Anthony op de Oosterparkstraat 44 van ja. 4 tot 8. Ik... En daar treedt op Jackie Levin in New York, uit New York en die gaat daar zingen. Uh, en dat is heel bijzonder. Dus ga naar de Oosterparkstraat 44, gratis entree. Ja. Ik denk dat wij de, de agenda voor dit even moeten laten. Eind november kan ik alleen nog zeggen... Art en Moor in het Zandvoortsmuseum voor de jeugd te bezoeken. Jeugdige bezoeken met de rondleiding. en poppenkast, dat is om half twee. Maar daar zullen we volgende week wat meer aandacht aan geven. Ik denk dat wij, wij nu gaan bedanken. gaan bedanken en afsluiten. Wij bedanken natuurlijk de techniek Kasper Geurensen. Hartstikke goed gedaan. De redactie uit Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de redactie Gerrit. Rutte. Um, de presentatie, Irene de Jager. Uh, Pieter dank Jouwstra, u wel. Ja, goedemorgen. Dank maar u wel. bovenal bedanken wij Hotel Hoogland. Floris Faber voor de koffie, thee en water. En de service die we hier altijd krijgen. Wij wensen alle mensen thuis een prettig weekend. Ja, het zal stormachtig worden, maar geniet daar dan ook maar van. Door de wind waar door de bomen. Wakker staart u wild geraas. <lacht> wij danken u allemaal en tot volgende week. Tot een volgende keer. Dag.